Met, Met nu Deb Zeppi. Een hele avond, dames en heren. Mijn naam is Ben Oveugen en welkom bij Peaceful Radio, aflevering 691. En we zijn begonnen dit programma met Asher Queen, met Star Dance van het label uh, Oriade Music. We gaan door met uh, muziek van Phoenix Muziek, de fra Fragrant of uh, Phoenix Muziek Relax nummer 1. Een verzamelse van verschillende artiesten van ditzelfde label... En uh, nou, dat is altijd een hele leuke, fijne compilatie. Met volop genieten. En volop genieten, natuurlijk, ook voor dit eerste uur van Peaceful Radio. Uh, wil je het allemaal meelezen, dan kan dat via www.zfmzandvoort.nl. Veel luisterplezier. die van zo falaste dessa morada onde o corpo é tão leve muziek van de cd Sleep Well Children's Massage and, and Music van Namomi Stube van het label uh, Oriade Music. We gaan afsluiten met hetzelfde label Davidson Music for a Quiet Mind. Peaceful Radio heeft een eigen website peacefulradio.eu Daar kan je terecht voor uh, als je een uitzending gemist hebt. En daar uh, kan je weer helemaal tot rust komen. 12 uur muziek ligt daar op te wachten. We gaan er even uit. Naar het nieuws ben ik weer terug met uh, 12 nieuwe andere werkjes. En dan uh, gaan we weer lekker genieten. Tot zo.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 Iran geeft toe dat een gecompliceerde computerworm... ...pc's heeft besmet in de eerste kerncentrale van het land. De regering benadrukt dat de computers die de centrale besturen... ...niet zijn aangetast, alleen pc's van medewerkers. De kerncentrale moet over enkele weken gaan draaien. In heel Iran zijn volgens een woordvoerder... ...30.000 IP-adressen aangevallen, allemaal van bedrijven. De worm is volgens deskundigen knap in elkaar gezet... ...en richt zich vooral op systemen die door Siemens zijn ontwikkeld. Het Duitse heeft veel apparatuur aan Iran verkocht, ook voor de kerncentrale. De worm is volgens de deskundigen ontworpen... om essentiële bedrijfscomputers binnen te dringen en over te nemen. Meer dan 2000 Joodse kolonisten zijn de westelijke Jordaan-oever ingetrokken om daar te gaan bouwen. Om middernacht loopt de bouwstop af die tien maanden geleden voor het gebied werd afgekondigd. De Amerikaanse minister Clinton en de Palestijnse president Abbas proberen premier Netanyahu van Israël over te halen om de bouwstop te verlengen. Er wordt op dit moment nog gepraat. Netanyahu riep de kolonisten vandaag op om terughoudendheid te tonen, maar de kolonisten trekken zich daar niets van aan. De hele dag al stonden ze met cementwagens en bulldozers klaar om Rifafa binnen te gaan waar ze een buitenwijk willen optrekken. De politie heeft nog geen spoor van de daders die gisteren in Haarlem op klaarlichte dag iemand neerschoten. Een zoekactie naar de auto van waaruit werd geschoten heeft nog niets opgeleverd. Het slachtoffer, een man uit Haarlem, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij had ruzie met de inzittende. Die reden plotseling hard weg terwijl hij nog half naar binnen hing. Kort daarna werden de schoten gelost. Het weer vanavond in het noorden bewolkt en regen. In het zuiden opklaringen een kans op mist. De minima liggen rond 10 graden aan de kust. In het binnenland 4 graden. Morgen bewolkt en regenachtig bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-sort. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar en jij.